Onze poes en buurmans kater Auw. maken het iedere avond later. Auw. In de tuin, Auw. bij ons in de tuin. Auw. Ik gooide laatst met mijn schoenen terwijl ze elkander zaten te zoenen. Auw. In de tuin, bij ons in de tuin. Auw. Oh, het is gewoon met een schandaal We maken die beesten een kawaal In de tuin, bij ons in de tuin Ze zijn toch niet te houden Laat de beesten maar me houden In de tuin, bij ons in de tuin Onze zijn en buurmans Maken iedere avond later In de tuin, bij ons in de tuin Gooi de laatste met mijn schoenen, terwijl ze zaten te zoenen. In de tuin, bij ons in de tuin. O, oh, dit is gewoon met een schandaal, maar die beesten een kamaal. In de tuin, bij ons in de tuin. Ze zijn toch niet te houden. De verloop van weken was de waai geheel bezweken in de tuin, bij ons in de tuin. Het was wel te verwachten, nu zijn ze met hun achten in de tuin, bij ons in de tuin. We zijn toch niet te houden, lang is de maan meeuwen in de duim.